Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het CDA zal volgens partijvoorzitter Peet Oom niet akkoord gaan met een verdere aanscherping van de immigratieregels. Dat heeft ze volgens het Nederlands Dagblad gezegd op een spreekbeurt in Wel in Limburg. Afspraken uit het regeerakkoord zijn voor Peet Oom de uiterste grens. Opmerkingen van Peet Oom kunnen de onderhandelingen in het Katshuis onder druk zetten. PVV-leider Wilders heeft strengere immigratieregels geëist in ruil voor steun aan ingrijpende bezuinigingen. Nederlandse politietrainers gaan in een groter deel van de Afghaanse provincie Kunduz agenten opleiden. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer ging vorig jaar akkoord met politietrainingen in de hele provincie Kunduz. Daarom hoeft het kabinet de uitbreiding van het werkgebied niet aan de Kamer voor te leggen. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Volgens onbevestigde berichten is het slachtoffer de imam van de moskee. Hij is waarschijnlijk gestikt door de rook... De aanslag werd gelegd met een Molotov cocktail die tegen zeven uur vanavond bij de Sjiitische moskee in de wijk Anderleg naar binnen werd gegooid. De politie heeft een verdachte aangehouden over een mogelijk motief. Is nog niets bekend. De Rembrandt Award voor de beste Nederlandse film is toegekend aan Gooise vrouwen. Carice van Houten werd voor de vijfde achtreef volgende keer uitgeroepen tot beste actrice. Ze speelt de Zuid-Afrikaanse kustenares Ingrid Jonker in Black Butterflies. Beste acteur werd Rutger Hauer voor zijn rol van Freddy Heineken in de Heineken-ontvoering... Rembrandt Awards zijn de enige publieksprijzen voor film in Nederland. Middenvelder Brett Holman vertrekt aan het eind van het seizoen bij AZ. Hij is dan transfervrij. Gaat voetballen bij Aston Villa, dat vijftiende staat in de Engelse Premier League. De 27-jarige Australiër speelt al bijna tien jaar in Nederland. Was bezig aan zijn vierde seizoen bij AZ. Dan het weer, vannacht Wolkenvelden. En ook enkele opklaringen. Morgen op veel plaatsen eerst grijs en nevelig, later hier naar zon.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 Regeta tu, carbotam legitim, el her, medu, on medu, on is het Charetatou, harvat hamleitim, vachanito tehem lemezmerot. Charetatou, harvat hamleitim, vachanito tehem Lo yisra, doyel doyeh ker, pero medu od milchama. Lo yisra, doyel doyeh ker, pero yil medu od Lamar, Loïs,